Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. In de algemene beschouwingen in de termijn Rutte en PVV-leider Wilders... ...heftig met elkaar in botsing gekomen over uitspraken over de Turkse premier Erdogan. PVV-leider Wilders zei erover tegen Rutte, doe eens normaal man. Doe zelf normaal, reageerde Rutte. Voorzitter Verbeet, wees Wilders daarop terecht. Volgens Rutte heeft PV-er de Roon Erdogan een islamitische aap genoemd. Wat is dat nou voor een idiote uitspraak, zei Rutte. Bij een explosie in een kelderbox van een flat in Amsterdam-West zijn negen mensen gewond geraakt. Een van de gewonden is met brandwonden opgenomen in een ziekenhuis. Acht bewoners van bovenliggende etages hadden ademhalingsproblemen. De oorzaak van de explosie in Amsterdam-West is niet bekend. De politie heeft één persoon aangehouden op verdenking van brandstichting. Het besluit over toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het paspoortvrije Schengengebied is uitgesteld tot de EU-top van volgende maand. Onder meer Nederland en Finland liggen dwars. Minister Leers vindt dat Bulgarije en Roemenië meer moeten doen tegen corruptie en dat ze hun buitengrenzen beter moeten bewaken. Het Schengengebied kan alleen worden uitgebreid als alle landen het ermee eens zijn. Amsterdam krijgt volgend jaar mogelijk weer een islamitische middelbare school. Vorig jaar werd de geldkraan dichtgedraaid omdat het islamitisch college Amsterdam als zeer zwak was beoordeeld. Nu heeft minister van Bijsterveld een nieuwe aanvraag van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam goedgekeurd. Ze benadrukt dat iedereen het recht heeft een school op te richten. De politie heeft na een achtervolging op de A16 bij Dordrecht twee Franse drugsmokkelaars opgepakt. Agenten zagen een Franse auto over de vluchtstrook langs een file rijden die er met hoge snelheid vandoor ging. Tijdens de achtervolging gooiden de Fransen een rugzak met 4 kilo wiettoppen uit de auto. Toen ze waren gearresteerd werden er nog meer drugs in de auto gevonden. Het weer, vanavond blijft het droog, morgen afwisselend stapelwolken en zon. Het wordt dan 18 graden, in het weekend veel zon en ongeveer 20 graden. Dit was het en op. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blarikum 5 km. De linker rijstrook is dicht na een ongeluk. Richting Amsterdam 4 km bij Bunschoten. A4 Hoofdstad Vlaanderen voor Ketelplein 5. En op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude-Rijndijk 6 km. Op de A4 Vlaandingen Hoogvliet verknopen Benelux Lux 5 kilometer. De A12 Den Haag Arnhem tussen Lunetten en Driebergen 4. Naar Den Haag op de A12 tussen Reewijk en Zevenhuizen 5 kilometer. A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 7 kilometer. Zijn de linker rijstrook is daar dicht na een ongeluk. De A20 vanaf hoek van Holland naar Gouda verknopen de Brechtseplein 7. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, voor de Van Bridenoordbrug nog 6 kilometer. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk 4. A27 Utrecht Breda, 4 kilometer verknappend Gorkum. En op de A28 Utrecht Amersfoort, 5 kilometer bij Den Dolder. De linkerrijstrook is dicht na een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. Info.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 Watch me diamond shining, looking like I Rob Liberace. It's all good, from Diego to the bay. Your city is the bomb if your city making pain. Mm. Throw up a finger if you feel the same way. Straight foot in the town for California, yeah.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 stand for africa shami na mina eh eh waka waka eh shami na mina saca legua ana waka mina eh eh waka waka eh shami na mina saca legua stand for africa Me van antwoord ook op tv. ZFM Teks TV op kanaal 45. 45. Willing to buy you flowers. Willing to.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 See your Give me the box so I can blow all my socks. Antidote. Give me this madman's mansion, aka men. <laughs> <laughs> man. Terrorized <they're rising, laughs> in the vision the The stones. So the hell with cannon? The cannon. We shoot the fat load from the cannon. I'm empty. The I'm man's Pop 350 I'm nimble. I I my fingers to the main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 the key, the heart and the heart. Bevrijd van twijfel en onzekerheid. En dat ik van je hou als ik voor je sta, dan, je dan laat ik als ik zie dat ik voor je ga. Voor als je, je dit niet voelt, dan, dan is het nooit bedoeld. Laat me dan maar gaan naar een onbestemde bestaan. En vergeef me voor alle fouten. We